Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal in en op door agenten in de gaten gehouden. Op het treinstation is een aantal mensen ondervraagd. Een aantal straat is met hekken afgezet. De EOD heeft prullenbakken gecontroleerd op explosieven. Ouders met kinderen moeten langs controlepunten. Rond 12 uur komt de stoomboot van Sinterklaas aan in de haven van Masluis... de intocht is rechtstreeks te volgen op NPO 3. Vietnam heeft 2000 kilo ivoor van slachtanden van olifanten en horens van neushoorns vernietigd. Op een vuilnisbel bij de hoofdstad Hanoi werd de stapel in brand gestoken. Voor de voorraad ivoor en horen hadden stropers 330 Afrikaanse olifanten en 23 neushoorns gedood. Vietnam is een grote afnemer en transporteur van ivoor. Volgende week wordt in het land een internationale conferentie tegen de handel in wilde dieren gehouden. Bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis in Afghanistan zijn vier doden en veertien gewonden gevallen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeheist. De aanslagpleger zou tot in de basis zijn doorgedrongen. De aanslag was op de luchtmachtbasis bij Bagram, het grootste steunpunt van het Amerikaanse leger. Daar zit ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wordt massaal gedemonstreerd tegen president Park. De betogers eisen dat zij aftreedt. Aanleiding is de arrestatie van een vriendin van Park. Zij zou via de president invloed hebben uitgeoefend op staatsaangelegenheden. Het weer, eerst zon, verder veel hoge bewolking en vanavond in de kustprovincies wat regen. Ook morgen hoge bewolking, maar wel droog. En vandaag en morgen wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 richting Gouda staat file bij knooppunt Gouwe vijf kilometer. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 Dat wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden.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 ik weet niet zit maar de Parel aan Zee is dat. Oké, oké. Okay, okay. ja. Nou, ja, lijkt wel ja, zo. Ja. Die is uh, ooit eens een keer uitgedeeld aan iedereen. En hij is nu nog te koop bij de VVV. Ik ga een beetje reclame maken. Oké. Okay. De stiltes van uh, Toosbergen gaan we vervangen... door ja. uh, het roerige uh, uh, Ondernemers innovatiefonds Het was uh, uh, afgelopen woensdag in de commissie. Uh, het is een traject geweest waar uh, redelijk veel uh, tijd in zit... Uh, er zijn twee voorlichtingsavonden geweest. Uh, van al een maand of wat geleden. Toen ging er zomerreces er overheen. Daarna is er weer een voorlichtingsavond geweest. in de haven. onder presentatie van. Uh, John en van Yvonne. En uh, uiteindelijk komt het dan bij de raad terecht. Yvonne, jij zit helemaal in dat proces. Je hebt het uh, drie keer begeleid. Hoe. Uh, hoe denk je er zelf over? Je hebt keurig ingesproken. maar dat hele proces. Dat hele proces daar naartoe bedoel je? Ja. Je mag hem gewoon zo pakken en dan kan je oh, het is een stuk makkelijker. Heel goed, dankjewel. Ja, dat hele proces ernaartoe um, vond ik uh, um, heel mooi om te zien. Heel mooi om te zien hoeveel ondernemers uh, zich aansloten bij dat kernteam. We hebben echt regelmatig vergaderingen gehad... met uh, 15 tot soms wat 20 man aan tafel. Heel bijzonder. Dat is veel. Dat lijkt mij veel, ja. Want je moet niet vergeten dat mensen dat er allemaal naast hun gewone mm -hmm. werk doen... Mm -hmm. En die vergaderingen die namen vaak ook een halve dag in beslag. Dus ja, ik denk dat dat best veel is. Heel veel voorzitters ook van ondernemersverenigingen... wat het natuurlijk uh, uh, mooi maakte... omdat zij hun achterban meteen uh, daardoor kunnen informeren. Hè. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Wat willen we? En we hebben inderdaad voor de zomer... Hebben we twee participatiebijeenkomsten gehad. Wij hadden uh, voor onszelf hadden we op een gegeven moment... wel een idee waar we naartoe wilden... Maar we wilden dat gewoon eens toetsen aan, aan de ondernemers die het betreft. Hoe zij er tegenaan keken. Nou, we kwamen voor ons hele bruikbare punten uit naar voren. Die hebben we daarna uh, verwerkt. En dat heeft geresulteerd in, uh, in de informatieavond... ongeveer een maand geleden, denk ik, in de haven van Zandvoort. Waarbij we het plan hebben gepresenteerd zoals wij dat uh, voor ogen hadden. En, uh, en dat is... Uh, met een kleine wijziging, maar er kwam niet zo heel veel meer naar voren. Is dat afgelopen uh, woensdag is dat in de raads- en commissievergadering geweest? Die uh, commissievergadering, uh, het was natuurlijk al laat... want de watertoren moesten eerst. Daar uh, hebben heel veel mensen uh, ingesproken die in het kernteam zitten. Ja. Uh, in de periode van de eerste sessies naar de laatste in de haven is er uh, juridisch een heleboel uh, aan gedaan. Dan ga ik even naar de boekhoudkundige kant van dit verhaal. Goedemorgen, Ben. Ivo um, Lemmers, die, uh, die begon zich er ook mee te bemoeien... en die uh, legde nog wel eens een, een vingertje neer op begrotingen en cijfertjes. Ja, Want, um, ja precies wat je zei. Ik, ik, ik ben, uh, kreeg eigenlijk een beetje te horen van het kernteam. Waar blijf je? Uh, nou, nee, ja... Nee, ik, voor mij is het ondernemersfonds uh, niet zo'n groot kindje... als uh, de voorzitter van de ondernemersvereniging, Peter Trom. Maar ik vond het altijd wel een heel erg, uh, erg uh, goed initiatief. En toen ik begreep dat dat op de agenda stond... Uh, dacht ik, daar wil ik wel over meedenken. Um, iets, uh, ik denk een fonds wat, je, wat, wat ontzettend versterkend voor Zandvoort kan gaan zijn... als je er goed over nadenkt. En, uh, en daarom heb ik ook, uh, ook over, die, over die financiële kant... Uh, ja, Proberen mee te denken, ook de juridische kant, maar daar hadden we ook wel uh, experts voor ingehuurd. Um... Nou ja, de, de, de, in die periode, over het zomerreces, is er dus heel veel juridisch en boekhoudkundig uh, gedaan. Uh, ik kan me voorstellen, er gingen ook over, over statuten moesten van alles gedaan worden. Um, dus het is niet zomaar ondernemersfonds. Nee, nee, nee. De, we hebben, vanuit het kernteam zijn er bijvoorbeeld uh, is Gilles, Gilles en uh, Peter Bluis... van het uh, uh, OVZ, de penningmeester. Die zijn oh. samen naar uh, een notaris oh. geweest. Hebben daar uh, een hele ochtend gezeten om te kijken... van wat zijn nou de mogelijkheden, hoe kunnen we juridisch het beste inkleden. Um, daarnaast uh, hebben ze mij gevraagd om een begroting te maken. Nou, Ik heb daarover nagedacht... Uh, en die uh, gesplitst in een, uh, in een begroting voor directe uitgaven per jaar... en een stukje reservering voor de komende jaren. Uh, je, je, toen wij bezig waren met het groepje... kwamen er best wel hele mooie initiatieven naar voren. Hmm. Maar dat zijn allemaal initiatieven die niet maar 5 euro kosten. Uh, die echt wel uh, het bedrag overschrijden wat er nu gepland staat... om te gaan reserveren per jaar. Of althans binnen te gaan halen via het, de reclamebelasting... En daarvan hadden wij bedacht van als we nou een stukje reserveren, dan kunnen we. Nou ja, in Goed. twee, drie jaar kunnen we uitgaves doen van misschien bedragen die wel iets toe doen. En ook, ik noem een voorbeeld: bij de entree van de Zandvoort, digitale bordenplaatsen. Ja, die zijn niet goedkoop. Die zijn niet goedkoop. Ja, dus je gaat eerst sparen, bijvoorbeeld, ja. Nou, ja. ja, dus de, de, de, de planning is dat je iets uitgeeft, maar je mag ook reserveren voor de volgende jaren, omdat ja. je in jouw plan. Iets groots wil uh, aanschaffen. Ja. Hey, um, juridisch uh, werd dat gevolgd door een bureau. Hè? Dat is een ja. bureau die, uh, die, die doet door heel Nederland ondernemersvereniging. Begeleiden, oprichten. Ja, Bos en Partners. Ja. Ik heb met die man gesproken. Hij zei: maar wat ik hiermee maak, dat uh, heb ik nog in het hele land <lacht> niet meegemaakt. Maar ja, wat hey, <lacht> <lacht> what's, what's ja, maar is nieuw? Wat <lacht> is nieuw? We hadden in eerste, in eerste instantie innovatiefonds. Nou ja, En zelfs uh, voor hem was het innoverend wat wij, uh, wat wij deden. Uh, ja, wij zijn toch, denk ik, wel een beetje eigenwijze mensen hier, in Antwoord. En uh, we hebben toch altijd wel onze eigen ideeën over bepaalde dingen. Uh, dat kenmerkt Antwoord, denk ik. En, uh, maar dat maakt het op sommige wel leuk. momenten ja. leuk, maar ook wel wat ingewikkelder. <laughs> en een soort spannender ook. Precies. Yvonne, um, de raadsvergadering, of de commissievergadering, uh, wat is je, je indruk daarvan als je zo eens uh, om je heen gekeken hebt naar wie we wat gezegd hebt, de partijen bijvoorbeeld? Ja, mijn, mijn indruk is dat, uh, maar dat is mijn persoonlijke indruk... Hè, is dat, uh, dat uh, volgens mij alle partijen het, het, het fonds wel zien zitten. Uh, maar uiteraard uh, zijn er een aantal kritische vragen gesteld. Uh, buiten de reclamebelasting uh, vragen wij ook een bijdrage aan de gemeente. Omdat, uh, wat Ivo net al zei, er zijn heel veel mooie plannen die, die er al zijn... Uh, Geopperd. Ja. en, en uh, ja, er is geld voor nodig. En wij wilden graag die reclamebelasting aan zich... wilden wel wat laag houden. En het gevolg is dat er natuurlijk minder in de, in de pot komt. En wij hebben dan ook de gemeente gevraagd... om, om uh, dat bedrag wat de ondernemers bij elkaar naar binnen brengen... om dat eventueel te verdubbelen. En daar stond dus men wel positief tegenover... Ja, nou ja, je hoort gewoon dat ze daar nog even, even over na willen denken... en nog even met de wethouder uh, economie en toerisme over willen praten. En dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar uh, in, in de basis, dus het plan aan zich, uh, die reclamebelasting... daarvan heb ik het idee dat, uh, dat uh, vrijwel iedereen uh, daar, daar toch wel voor is. Als je het hele debat wil stellen... Uh, het bedrag is namelijk opgenomen in, uh, in de begroting. ja. Dus je zou kunnen uh, roepen, de begroting is aangenomen. Maar eigenlijk zijn jullie het er al mee eens. Of is dat te gemeen? Ja, ik hoop dat dat zo <laughs> werkt. <laughs> maar of dat zo werkt. Maar goed, um, de, de tendens was, want ik was ook bij die uh, vergadering. Ja. Dat men uh, positief was. Men wilde dus inderdaad nog wel even weten uh, hoe, uh, hoe dat uh, Ivo een beetje financieel afgehandeld gaat worden. Want er was ook ineens een, uh, een ton in ja. het gesprek. Ja, dat, die ook nog uh, gereserveerd zou moeten worden. Precies, uh, de wethouder is uh, zeer ambitieus. En, ja. uh, en dat, uh, dat, uh, dat prijs ik, want ik bedoel, uh, uh, niks mooier om nog meer voor Zandvoort te kunnen betekenen. Uh, echter, uh, nou ja, neem de PvdA uh, in, in de persoon Gertone, die, die was daar wel even kritisch over. Van hey, hoe gaan we dan die uh, bedragen? Uh, is dat dubbel? Is dat, uh, is dat voor hetzelfde potje? Nou ja, daar. Daar was wel wat onduidelijkheid. Hmm. En, en, ik, uh, en ik begrijp ook dat, uh, dat de PvdA daardoor uh, toch nog even met uh, de wethouder wil praten. Om te vragen van, hé, hey, wat heb je bedoeld met die 100.000? Ja. En wat is die 85.000 voor um, dat de ondernemersfonds? Uh, eigenlijk de grootste uh, pijnpunt zat in het feit... dat wij in, ons, ons, uh, zeg maar in onze begroting hebben staan... dat wij uh, voor een, over een paar jaar dat geld willen reserveren voor het aantrekken van hele grote evenementen. Neem, uh, ik noem even meteen heel ambitieus de Formule 1. Um, daar hadden wij wat voor gereserveerd. Nu heeft de wethouder um, met zijn ambtenaren ook graag... dat soort evenementen in de Zandvoort... en heeft, heeft daarvoor apart 100.000 euro aangevraagd, hebben wij begrepen. Nou, lijkt het dat het alle twee hetzelfde is, alleen... Er zou er zo dubbel op worden. Precies, en, en daarvan, dat klopt niet helemaal, alleen... Uh, ik. Ik kan me goed voorstellen dat, dat uh, wethouder tonen dat, dat, ja, dat zo las. En, uh, en vandaar dat hij zegt, ik wil er even nog even over nadenken. Hij is uh, inmiddels geen wethouder meer. Maar Sorry, hij, ik zei uh, wethouder... Uh, dat... Hij deed wel iets ja. met financiën. dus. Zou dat hij misschien <laughs> nog wel willen? Ja. Ja. Um, uh, ik, ik vond de, de, de houding uh, wel positief. Ja. Er worden wat uh, kritische vragen gesteld. Ja. Maar uh, wat er wordt door de gemeente geld ter beschikking gesteld voor de VVV, voor het aankleden van die. En nu komt dit erbij. Ja. Hoe uh, voorkom je die verstrengeling? Nou, er is, uh, er is uh, uh, begin van het jaar een, een overeenkomst gemaakt tussen het convenant gemaakt. En daar, daarin is onder andere opgenomen dat er uh, ook uh, bij het aanstellen van een ondernemersfonds. goed gekeken moet worden wat er is er nu op dit moment. En het ondernemersfonds of het ondernemersinnovatiefonds. moet wel een extra. Uh, dus bovenop de bestaande uh, uh, middelen die we hebben, moet het komen. Er is er echt duidelijk in opgenomen, ook in, in, in, het, in het stuk naar de raad toe... Van dat er alles wat er nu is, niet ten koste mag gaan van het ondernemingsfonds. Want anders dan ben je eigenlijk aan het verschuiven. Dus we hebben daar, dat hebben we bijna letterlijk per detail <kuggen> opgeschreven. Van luister, dit is er nu, dus dit mag niet verdwijnen ten koste of door uh, het ondernemingsfonds. Dus uh, de, de, de stoep vervraaien is voor de gemeente... Precies. En de, eventueel uh, de lichtborden die je waarvoor je zou willen gaan sparen. Dat is voor het ondernemersfonds. Ja. En, en dan zit er ook nog een mix misschien. Uh, ja. waar, waar we ook over gehad hebben. Maar dat, is allemaal, uh, ja, dat zijn allemaal uh, brainstorm sessies die we hebben gehad. Want uh, even, even terug naar straks de basis. Dus als het doorgaat dan komt er een, een bestuur. Dat, daar komt straks een sollicitatieprocedure voor. En die, die moeten natuurlijk het... Complete plaatje gaan, gaan vormen. En natuurlijk krijgen ze van ons een hoop uh, ideeën en basis mee. Maar ja, uiteindelijk zijn zij degene die, die dat moeten vormgeven. Okay. En, ja, en dan, uh, dan zal er uitkomen van, uh, wat, de, wat de mogelijkheden zijn. Blijft het kernteam of komt uit het kernteam een bestuur? Nou, dat wordt de moeilijke. Ja, iemand moet een bestuur vormen. Ja, ja. Komt nee, hij uit klopt. het kernteam of blijft het kernteam? Of nee, het, het, het, kern, het kernteam zoals dat op dit moment opereert... Doet, uh, houdt zich bezig met de 60 punten die uit het horeca retail uh, land zijn gekomen. Dit is een van die punten, maar dit is wel een heel zwaar punt... waar heel veel tijd in is gaan zitten. Heel veel tijd in is Wat je dus... Uh, <tie> de structuur die wij voor ogen hebben is dat je straks een, een bestuur krijgt van drie man. Dat bestuur dat moet onafhankelijk kunnen opereren. Die wordt geadviseerd door een raad van advies. Dat raad van advies... daarin mag iedere ondernemersvereniging... Mag daar een vertegenwoordiger in afvaardigen. Dus dat wordt best... gezien het aantal, grote aantal ondernemersverenigingen... die we hebben in Zandvoort... kan dat een groep worden van 10, 12 man. Ik denk dat we daar al gauw aan zitten. Om te voorkomen dat dat bestuur uh, uh, zaken gaat doen die, die, die niet kloppen, hè? Uh, twee keer per jaar vergaderen op de Bahamas. Ik noem maar wat, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Zoek je nog bezuinigen? Komt, <laughs> komt daar boven komt een een raad van advies van drie man. Het enige wat die raad van advies doet is inderdaad kijken of, uh, of, toezicht, is, uh, of raad van toezicht. Sorry, ja, ja. Ja, ik zeg het. Of het ja. allemaal gaat zoals het is. Of het, het gaat in... zoals het is afgesproken. Mm -hmm. Dus je krijgt een, een bestuur. Wat geadviseerd wordt door een raad van advies en een raad van toezicht. Die controleert die, of de centjes netjes uitgeven. Ja, of, dus dat uh, beetje de of het bestuur ja. Uh, ja. Uh, zich aan de procedures houdt ja, okay. en of de centjes net, netjes worden uitgegeven. Nou, voor, dan, die, uh, voor, die, voor dat bestuur van drie man en die raad van toezicht van drie man, daarvoor uh, komt een uh, open sollicitatieprocedure. Ja. En die kan natuurlijk alleen maar komen als uh, het de 22e aangenaam is? Uiteraard. Nou dan. Uh, dus gaan wij die, uh, die uh, raadsvergadering met uh, vertrouwen tegemoet zien. Uh, jullie hebben nog 58 punten om af te handelen, heb ik in het voornaam <laughs> gezien. Daar wens ik jullie heel veel plezier mee. Dank je en ik, ik weet dat dit uh, een van de zwaarste punten was. Dus de andere punten gaan er misschien iets vrolijker doorheen. Ja. Ontzettend bedankt voor je komst en Dank uitleg. Dankjewel. Dankjewel. Dank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 Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, and please don't break it. Love was made for me and you. Ah, goed, Kees Mitters, welkom. Ja, Goedemorgen. Uh, van het uh, uh, CDA. Uh, die heeft ook een wethouder in het college zitten en die gaat over geld. En het is opvallend dat de uh, begroting er doorheen geklopt wordt. Er zijn, er zijn weinig uh, uh, opmerkingen gemaakt... Ja, dat, is eigenlijk, dat doet tekort aan wat er aan de hand is in Zandvoort, vind dat ik zelf. Dat lijkt mij ook, er gebeurt van alles. Alleen in, nu ineens, uh, blijkbaar is er geld genoeg of het is goed verdeeld. Nou, er is heel goed op de centjes gepast uh, de, laatste, uh, de laatste jaren. Uh, er is goed opgelet. Er worden geen gekke uitgaven gedaan. Uh, en dat betekent dat de centjes in Zandvoort ons huishoudboekje op orde is. En dat is echt spectaculair. Is dat want, bijzonder, Kees? Ja, ja, dat is bijzonder. Omdat als je het vergelijkt met uh, een jaar of vier jaar geleden... Uh, toen voor het eerst trouwens uh, een verbetering ontstond, vier jaar geleden... en dat is nu heel sterk uitvergroot... dat er toen nog gesproken werd over, hoorde ik wel eens zeggen... onder curatelen stellen, of kan dat wel? Nou, dat woord weggooien, z'n antwoord, niet meer over praten... want het is niet meer aan de orde. Er is nu een financiële situatie ontstaan dat er uh, volop ruimte is uh, om uh, te gaan investeren... en om wat terug te geven aan Zandvoort. Geen lastenverhogingen toe te passen. Omdat we een algemene reserve hebben. Onze reserve, je mm -hmm. moet in je huisartsboekje toch zorgen... dat je iets overhoudt voor tegenvallers en dat soort zaken. Dat is fantastisch op orde. Dat klimt, dat klimt naar 11 miljoen. En dat is een ongelofelijk bedrag. Maar... Um... Je, roept, je, roept, je, je zegt het zelf al een beetje. Het is een ommezwaai en die is zo'n vier jaar geleden al begonnen. Begin Hoe is het daarvoor dan gegaan? Uh, toen werd er ook geld uitgegeven. Ja, te veel. Uh, in het perspectief van uh, de leningen die toen afgesloten zijn... en uh, waar rente voor betaald moest worden in een hoog percentage... En uh, ja, het uh, waarschijnlijk ook niet helemaal let op de uitgaven. Maar goed, ik wil niet zo lang over het verleden praten. Nee, maar dat is ik, ik, erg vindt, maar ik, ik wil wel graag weten waar die ommezwaai zit dan. Ja, nou, die, die, die, die ommezwaai die zit, zit dus vooral in... Uh, en dat is natuurlijk het grote punt geweest... in uh, de bezuinigingen die toegepast zijn in de vorige periode... op de ambtenaren. Dat is mede een van de redenen om uh, een keuze te maken... om uh, samen te gaan werken met Haarlem. Toen is er flink bezuinigd. Dus dat is in 2012... Uh, gebeurt. Daar heeft het CDA meegedaan. Wij zaten toen ook in het college, in het vorige college. En halverwege de rit is dat belangrijk, uh, uh, is dat ingezet. En ja, dit college uh, heeft het overgenomen. En die doet het nog eventjes beter, vind ik zelf, want die zet er nog wat ja, extra en, uh, gas aan dat, gegeven. Dat, dat, en die is, zorgt voor een nog betere financiële positie. Dat is wel mooi, maar uh, eigenlijk zijn uh, door die bezuinigingen zijn we gedwongen om die uh, samenwerking aan te gaan met Haarlem. Dat is de conclusie van het bestuurskrachtonderzoek. Eén ja. van de conclusies. Moet ja, zeggen. daarom. Ik ben blij dat je het ook zegt. Dat is één ja. punt. Uh, dat Het ambtenaren, uh, de aantal ambtenaren is sterk afgenomen. En daarmee is... ook wel uh, het, het specialisme. En dan word je heel kwetsbaar. Dat staat in het rapport, maar dat is maar één element. Er staan Dat klopt. meer. Punten nou, die, andere, die andere 46 ken ik ook. Dus daar kunnen we ja. heel, heel lang doorgaan. <laughs> nou goed, dat, dat doen we een andere dat keer. Ik andere heb het nog al, al gedaan. Ik heb ook uitgelegd. We hebben een advertentie geplaatst aan CDA waarom wij... Uh, op dat gebied denken uh, van... dit is uh, absoluut goed voor Zandvoort. En dat is nodig op dit moment. Wil je vooruitkijken? En wij willen vooruitkijken. Ja. Het is, uh, dat is een uh, uh, Daar moeten we maar ook een beetje mee afsluiten. Want ja. uh, de, de discussie die gaat daar nog steeds over voort. Hoewel uh, de meerderheid dat wel ziet zitten. En uh, de VVD ziet dat niet zitten. Ja. En uh, die maakt ook een redelijke sneer... in zijn uh, algemene beschouwingen daarover. Maar... Ja, dat is opvallend. Uh, dat kan natuurlijk... Uh, uh, maar het is, is wel heel bijzonder... dat je met zo'n begroting... die dus dit financiële perspectief mm -hmm. heeft... een stukje lastverlichting naar mensen toe... geen verzwaringen... Mm -hmm. en de mogelijkheid om te gaan investeren. En daar wil ik best wel Maar dat is, dat is wel belangrijk. Dat is, dan is gek dat je daar tegenstemt als enige partij... tegen zo'n begroting die zo goed is. Maar waar, okay. waar zou uh, het CDA in willen investeren? En uh, het CDA wil in elk geval investeren... Uh, in de... Uh, in de ja, de mogelijkheid om het uh, toerisme te verbeteren. En uh, dat betekent dat je... Op dit moment wordt er gekeken door Max van Aerschot... een uh, architect uit, uh, uit Haarlem ook... Uh, hoe die boulevard kunnen verbeteren. En, in, en met een totaalvisie daarover. En dat wordt, uh, uh, dat wordt weer eens tijd, denken wij zelf. Dus dat kan geen kwaad. En daar zou je moeten investeren. Daarnaast moeten Zandvoort dus het merken... En we moeten in de woningbouw uh, uh, wat gaan doen. De woningbouw is essentieel voor Zandvoort. We hebben uh, deze week ook gesproken over de prestatieafspraken met de KEI. Er moet en zal in Zandvoort gebouwd gaan worden. De wachtlijsten zijn te lang. En uh, we moeten elke kans die zich daarin voordoet aanpakken. En ik ben Hoe groot de... is de wachtlijst ongeveer? Nou, Die is... Die is, die is uh, maar dat je jaren denk, meestal, hè? In jaren, ja. Er land. zit zes, zeven jaar. Er zit ook wel iets bij natuurlijk dat er mensen zijn... Die ook wel wat anders willen, maar even afwachten. Het juiste moment kies ergens voor. Uh -huh. Dus het is wel divers. Maar we hebben gewoon mensen nodig in Zandvoort. We hebben vooral middeninkomens nodig, we hebben jongeren nodig die blijven. Je moet je ook werk hebben in de midden middenklasse. Oh, ja, daar ja, ja. Nou zijn wij niet direct in werkgelegenheidsplaatsen. We hebben 30% voor de economie is van Zandvoortse toerisme afhankelijk. Dus daar ligt ook de kern voor dit college om uh, energie en geld in te besteden. Maar wonen is essentieel. We hebben meer mensen nodig in Zandvoort. Dat is juist. Ik hoor je uh, over de boulevard praten. Ja, eigenlijk begon ik toen al een beetje te ja. glimlachen. Ja. Oh. Want uh, daar is al zoveel college- en raadenergie ingestoken. Uiteindelijk is dat opgeknipt in uh, drie stukken. Ja. Uh, in het Midden, links en rechts. En over links gaan we zo nog even praten. <laughs> um, dat zit er dik in. <laughs> ja, nou, het is, uh, okay, is, is, uh, is leuk dat is genoeg geweest. Maar... Die boulevard. Een aantal uh, uh, woningen zijn door de gemeente aangekocht. Die uh, worden nu anti-kraak bewoond. Maar dat is al jaren zo. Ja, dat is heel jammer. Dat is, dat is uh, heel vervelend. Dat geldt met name dus, uh, voor het uh, Badhuisplein. Hè? Voor de uh, rotondesituatie. Dat schiet niet op. Dat schoot niet op. En dat ligt er dus al heel lang. Daar heeft een projectontwikkelaar iets voor gemaakt... Ik dacht, het was toen buitengewoon raadslid, dacht ik, in de vorige periode. En dat is niet van de grond uh, gekomen. Dat, dat waren was... allemaal die van die blokkendozen. Ja, dat was, was, was vrij groot allemaal. En heel smal, uh, vanaf de kerk zat omhoog naar de rotonde. Dat moet je ook niet willen op die manier. En uh, dat schoot absoluut niet op. Uh, dus daar is ook geld op afgewaardeerd. Uh, grondexploitatie van de gemeente. Ook weer met centjes te maken. Uh, geen gekke risico's nemen, maar... Er is inmiddels wel beweging in en er, er zijn wat plannen die nog niet in de publiciteit gekomen zijn. Maar in elk geval uh, zijn er wel mensen mee bezig om dat wat te tekenen, uit te tekenen. En ook eens serieus naar de kosten daarvan te kijken. Ja. Uh, wat maar ja, dan praat je dus over stukjes. Hè? Uh, ja. er, is een, er is al heel wat op stuk gegaan op de zogenaamde Boulevard En dan praten we dus uh, over die uh, Marshall woningen die toen neergezet in, uh, na de oorlog. Zie jij daar ooit verandering in komen in dat stukje? Uh, termijn wel, termijn wel. Ik, ik ben ervan overtuigd uh, dat uh, als, nou ja, de masterwoningen... Die, die woningen aan de uh, Vrouwseplein, dat zal blijven bestaan. Uh, uh, die, uh, die zijn er, Het zijn leuke woningen. Mensen wonen er met plezier, uh, dus dat is oké. Okay. Dus daar moeten we maar niet meer over praten in plannen? Nee, want uh, een van de punten van deze coalitie is... met twee benen op de grond staan. Je moet niet iets roepen wat je niet waar kan maken... en waar je niet aan kunt komen binnen een redelijke termijn. En daar komen wij niet aan... Ja. Dat is prima. Die mensen wonen daar uitstekend. Lekker laten wonen en laten genieten. Dus de... Daarnaast is wat anders. En dat is wel een uh, situatie. Dat heeft natuurlijk met Dolphirama te maken. Dat staat ook al... Uh, ja, dat uh, staat uh, al eventjes weg. En doordat de ontwikkelaar daar niets gedaan heeft... Uh, uh, situaties aflopen... gaat er, en dat staat ook in die algemene beschouwingen... bij die begroting... Gaat er dus een andere ontwikkelaar komen, want dit schiet niet op met die man? Om, om, voor de duidelijkheid, hè, dat stukje van... Uh, en er zijn meer stukken bij, uh, uh, bij de passage, zoals het officieel heet. En daarachter bij het Venemaplein, de, het Dolfirama, dat staat op erfpacht. Ja. Nou zeg je tegen de uh, desbetreffende uh, uh, eigenaar van het gebouw... Die erfpacht, daar stoppen we mee. Ja. Hoe gaat dat dan verder? Want die man die heeft dan een gebouw opstaan. Ja, die heeft een gebouw. Dat is een, dat is, dat is een erfpacht. Is een, uh, la, daar kunnen we heel lang over praten. Ja. Uh, wat het precies betekent en de gevolgen daarvan. Nou, in principe is... gaat het terug naar de, de grond. is eigendom van de gemeente. Dus ja. de gemeente die bepaalt. En of er iets betaald moet worden en in welke mate. Nou, Daar gaan juristen over. Maar uh, je moet hem dus in feite wel uitkopen. Nee, nee, nee, nee, je hoeft geen grote bedragen daarvoor te tellen. Er is juridische... Uh, uh, uitspraken liggen daaronder. En dat, is, uh, dat, is, dat zijn geen grote bedragen. Daar kun je heel mm -hmm. veel mee doen. Maar er is dus... toch een bestemmingsplan voor, Kees? Dat hele gebied heb ik. Ja, geschreven? er is een bestemmingsplan. En dat was ja. natuurlijk de bedoeling om daar in de. We hebben daar ook plannen 19, gezien. In 2019 ja. loopt de erfwacht ja. af. Ja. Ja, ja, nou ook al eerder, op de passerelle en zo. Ja. De, op het hoekje daar bij de, ja. uh, dus in de bocht van Engeland Ja, Waar die restaurantjes staan. Ja, het ja. schiet wel lekker op in de tijd, hoor. Volgend jaar, het jaar erop, 2018 is ja. dat allemaal ja, tot, voorbij. Ja. Dus dat, hebben we hebben geen verplichting meer. Als het gaat om de erfpacht, okay. buiten het feit dat je natuurlijk zit met een waardering van de gebouwen, maar dat is op zichzelf allemaal te, allemaal te doen. Dat maar juridisch gewoon... uh, zeg jij is het dus uh, mogelijk om te zeggen uh, dat de, de grond is van ons. Ja. En wij gaan er nu een. Op nou, wij, ja, graag de, willen. wij doen het natuurlijk niet als gemeente, want uh, de, uh, twee benen op de grond staan. We zijn geen projectontwikkelaar. Wij ja, maar je kan het dus doorschuiven naar een project. Ja, ja, ja, ja klopt. Okay, ja. klopt. En, dat ga, en daar zit nou de kracht en de energie in van een college, dat ze daar goed mee bezig zijn. En daar heb ik van de week uh, een prachtig voorbeeld van gezien als het gaat om bedrijventerreinen. Dat was echt fantastisch om die presentatie te zien van een projectontwikkelaar, hoe die dit aan het verkennen is en wat die uh, voor mogelijkheden daar ziet. Fantastisch voor zijn antwoord. Het is een uh, mooie uitspraak. Maar ja. degene die daar uh, wat, wat meer in gekeken hebben. weten dat dat moeizaam tot stand gekomen is. met hele zware vergaderingen. Uh, dat... Met de vereniging bedrijf terrein Noord. Ja. Uh, dat... Ineens werd er gesproken over woningen. Toen was er een conflict. Gelukkig wordt er over woningen nu gesproken. Wordt er dus inderdaad met de. Uh, er is volgende week, staat in de krant, is er een presentatie. Ja. van de ontwikkelaar. en de, het Bedrijfterrein Noord, de vereniging. Dus die hebben elkaar ook al een beetje gevonden. En dat is inderdaad. Wel prachtig om ja, dat het, te zeggen, tel, het laatste nieuws Het laatste nieuws was dus, uh, uh, uh, van de week aan de orde. En er zijn ook veel mensen bij aanwezig geweest. Het bestemmingsplan, uh, dat lijkt natuurlijk helemaal nergens naar. 1966, 1967, We ja. hebben we het over in Zandvoort? Er moet veranderen, er moeten bewegingen komen, er moet op orde zijn. En dit college gaat het wat mij betreft op orde maken. Uh, en dan kijken we in mogelijkheden. Daarnaast is een ontwikkeld traject. En dat heeft te maken met bedrijven uh, uh, mogelijkheden bieden. En vooral daar een geweldige upgrade maken met woningen. Ik ben ja. daar razend enthousiast over. Ik zou er ja. heel lang over willen praten, maar ik begrijp dat Nee, want, nee want we gaan het nee, even gaan over het andere ontwikkelen. Maar ik wil toch nog even uh, uh, over het bestemmingsplan Noord... de credit uh, bij de vereniging uh, ja. Bedrijfsvrij Noord neerleggen. Want eigenlijk hebben die het plan geschreven. En uh, daar is heel veel over gesproken. En mede door de inzet van die vereniging gaat er nu een prachtig bestemmingsplan komen. Dit compliment, dat geldt ook voor de sprekers die hier vooraf geweest zijn. Wat die gedaan hebben met innovatiefans. CDA steunt het van harte geweldig dat mensen in Zandvoort in beweging zijn. Een ander punt wat uh, uh, <laughs> jullie steunde in de commissievergadering van afgelopen woensdag. Uh, ik vond dat jullie als CDA uh, vrij sowieso positief waren. Maar weinig kritische kanttekeningen hadden. Jullie uh, staan daar in mijn optiek helemaal achter. Alleen, ik heb niet gehoord welk plan. Dat klopt. Dat klopt. We hebben niet uitgesproken voor nee. welk plan wij, wij gaan uh, in deze fase. Omdat er uh, nog veel gebeurt. Er is nog veel uh, uh, informatie uh, te verkrijgen. En, uh, uh, wij hebben, ons startpunt is altijd geweest: de Watertoren. Wij zijn kritisch geweest over het verval van de Watertoren. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Hmm. Daar moet wat mee gebeuren. Dat is, gaat nu uh, gebeuren. En daarnaast het Watertorenplein uh, dan de ontwikkeling. Uh, het is, een uh, vinden wij, een, op zichzelf wel een lastig, uh, lastig punt. hoor. Uh, maar goed, je bent er in de politiek om te kiezen. En dat was ons standpunt. Je moet ook lef hebben. Je moet ook voorkeur durven uitspreken. Dus wij hopen, en daar gaan wij ook voor... dat er op korte termijn, en als dat kan, 22 november... maar wel op korte termijn een uitspraak komt... om dit uh, terrein te ontwikkelen voor Zandvoort. Voor alle Zandvoort. Ja, je... Dus niet alleen voor de bewoners. Ik ga het ook al met nadruk zeggen voor alle standvoorters. Je, je kiest voor dat wat gaat gebeuren. Dat, is, dat heeft iedereen al geroepen. Dat, dat is uh, um, al bekend. Maar er moet gekozen worden voor een ontwikkelaar. Voor een, voor een architect. Ja. En uh, zoals ik dat bekeken heb... ik zat op de tribune... hoorde ik een heleboel kritische vragen. Uh, ook uit de OPZ-hoek vandaan. Hè, meneer Berensen bijvoorbeeld... Uh, de VVD die had wat vragen. En dat gaat over uh, hun 93 vragen geloof ik, die ze gesteld hebben. Ja, daar is na het antwoord geschreven. De dat Christen is Christen. niet overgesproken. Um, heb jij in die vergadering daar een indruk over gekregen hoe men daarin staat? Nog niet helemaal. Dat, dat is ook een van de punten waarom uh, wij ons nog niet uitgesproken hebben. Want politiek is natuurlijk ook kijken waar je met elkaar tot een uitkomst kan komen en die uitkomst wat CDA betreft herhaal ik dus is van constant voort in beweging hiervoor. Ja, maar dan maar dan moet welke kant voor de het plijn. precies uit? Ja, welke kant het precies uitgaan is mij nog niet duidelijk geworden na afloop van die vergadering. En We hebben dat zelf ook nog niet ge gezegd, maar de VVD bijvoorbeeld heeft het over. Dat vertentie in de krant staat het. Bestemmingsplan is voor ons leidend uh, wat daar staat. Ik heb, nou toevallig van de week s'avonds... dat we van andere reden bij elkaar waren gevraagd. Wat betekent dat voor jullie? Gaan jullie dan? Uh, wel kiezen voor een ander plan. Ze zijn hier nu niet, maar ik denk dat ik niet zozeer namens in spreek. Want, uh, nou, wat betreft, ik heb die uh, Kramer gevraagd, uh, maar helaas was het uh, ja. de tijd was vol. Maar hij is van harte welkom om volgende week hier ook over te komen Nou, praken. dan zal hij dat zeker doen, ja. denk ik. In elk geval, uh, er werd mij gezegd door Martijn... Uh, nee, we hebben het bestemmingsplan gezegd, moeten we volgen. Maar we gaan nog geen keuze maken. Dus dat is ook niet duidelijk. Er werd in die vergadering ook niet duidelijk. GBZ, en andere partijen in Zandvoort... Daar zegt uh, uh, Cohen, die wil het graag ontwikkelen. Dat is een van de mensen geweest die uh, uh, daar ook een bijdrage in geleverd heeft. Vervolgens zegt uh, Astrid, de GBZ-woordvoerder, van nou, laten we het maar even aanhouden. Uh, dat, is, dat komt bij uh, Tonen vandaan. Die ook, he, uh, later ook. Uh, ging uh, mevrouw Van Veld ging daarin mee. Ja. Daar is over gestemd. Ja. En omdat één partij het niet nou. wilde aanhouden, uh, werd het niet aangehouden. Maar. Je zegt zelf, en je hebt het ook kunnen meemaken... dat er heel veel vragen zijn nog. Zou het niet verstandiger zijn dan om, om, om het nog eens te bepraten? De wethouder lag redelijk onder vuur. Nou. Er zijn nog heel veel vragen uh, niet opgelost. En nou, nou, als het nu de 22e in, in de raad komt... Ja. lijkt het jou dan niet zo dat de discussie die afgelopen woensdag... nu zo gevoerd is, gewoon verder gaat? Met heel veel onduidelijkheden? Nou, dat zou uh, dat weet ik niet, dat is wat vooruitlopen op de situatie. Overigens ben ik niet van mening dat de wethouder onder vuur lag... want het college heeft wel uh, gedaan, en dat is de technische kant... van wat de gemeenteraad heeft afgesproken in meerderheid... dus dat uh, onderschrijf ik niet. We hebben dat ook gesteund uh, wat dat betreft. Als je naar de uitvoering kijkt, ja, dan wordt het wat lastig... zeker als het participatieonderdeel uh, aan de orde komt... Uh, en uh, ja, voor wat betreft het, het maken van die keuze, dat is, dat is natuurlijk gewoon een lastige. Dat, dat, dat betekent dat je voor de ene kant zegt, leuk, die, dat vind ik, vinden wij ook heel leuk. Op maken wat moois van, van dat plein. Leuke rode daken, kleine of huisjes. Ja, of, en of, die of, hebben we mooi op het gasthuisplein, fantastisch. Ik ben natuurlijk een groot voorstander van geboren in Zandvoort. Maar uh, ja, als je dat bekijkt naar de, de omvang, is dat natuurlijk niet te vergelijken met wat er op het gasthuis uh, plein staat of wat daar ge uh, mm. gemaakt gaat worden. Uh, de andere kant, die watertoren is ook die, verschillend. Die wordt verschillend in de tekeningen tot uitdrukking gebracht. Dus ja. het stedenbouw, het, het, vind je het mooi. Het beeldkwaliteit verschilt heel sterk. Nou, daar is dan uh, mening over gevraagd in Zandvoort en uh, dat dat ligt wat divers. Het meerdere heeft gezegd springt hij. Heel duidelijk. Dus dat. Dat van, de, ligt in, van de geïnterviewde? De, de ja, van de geïnterviewde online mensen. 49 procent. Ja. Dat is natuurlijk een fors aantal. Ja. Uh, maar desondanks krijg ik heel veel berichtjes, mails... en spreek ik mensen die zeggen van... Nou, ik vind om die in die reden dat je toch dat of dat zou moeten doen. Uh, dus het ligt heel divers. En daarom zei ik in het begin... moet voor Zandvoort uh, alle Zandvoortes zijn... en gaan ontwikkelen. Ik, doe dus nog, ik kan nog geen uitspraak doen. Ook het politiek oogpunt niet. En ik verwacht dat het college aanstaande dinsdag, die hebben op dinsdag hun collegevergaderingen... Mm -hmm. dat die natuurlijk hier nog eens naar gaan kijken, wethouder Schallick... van nou, wat is er allemaal gezegd? En wat betekent dat voor ons? En ik wil dat nog even afwachten. Dan krijg ik natuurlijk wat over te horen hoe dat verder zit. Ten ja. aanzien van ons standpunt voor 22 november ook. Uh, en is, is het een financieel plaatje, is dat ook een, financieel een plaatje? Een... Financieel, ja, financieel plaatje is oké. Okay, dat werd even gezegd, maar er staat heel duidelijk 1,3 miljoen... 1,3 miljoen voor alle, uh, voor alle uitwerking van de, drie, uh, van de drie plekken. Maar hij is natuurlijk heel afhankelijk, en dat is voor het CDA essentieel. Als ik daarmee mag afsluiten, het programma. Je gaat hier naar overeenkomst afsluiten. En dan wordt het interessant van wat gaan we daar nu neerzetten precies. Ja. En die ontwikkelovereenkomsten willen wij wel zaken meegeven. Dat heb ik ook gezegd. Ik kom hier terug op dat woonaspect. Ouderen die moeten kunnen doorstromen, kortom. Dat is een bekend riedeltje, dat zal ik niet nog een ja, keer. Die, uh, we sluiten het inderdaad af, want we gaan uh, naar een internationale première toewerken. <laughs> um, dat is wel gezegd, er moet, er moet nog veel gebeuren. Er zal nog heel veel gesproken worden. Ik uh, wens je veel plezier, de 22e. Ja, dankjewel. En wij horen de uitkomst. Dankjewel. <laughs> dankjewel. We gaan ons dankjewel, best doen. Kees. Het blijft kort, Kees. Het blijft kort. Tell someone to love me I need to rest in arms Keep me safe from home I'm pouring rain Give me endless summer Lord, I feel the cold Feel I'm getting old Before my time As my soul Heals the shame I will grow through this pain Lord, I'm doing all I can To be a better man Go easy on my conscience Cause it's not my fault I know I've been taught To take the blame All my angels will catch my tears Walk me out of here I'm in pain As my soul heals the shame I will grow old through this pain Lord, I'm doing To be a better man Love me, I need to rest in arms Keep me safe from harm I'm pouring rain Give me a little sun. Wordt alweer uh, gelachen, want uh, in plaats van de, de toren gaan we het hebben over de warmwatertoren met Dick Hoezee. Dick, wat is jouw plan? Ja, ja, ja rood is, is arm en uh, koud is koud. Warm is warm warm is koud. Wij uh, gaan bekendmaken dat op 19 november de wereldpremiere in Zandvoort plaatsvindt van Alley op. Klopt. Ja. Geschreven door uh, Dick en Henk. Ja. Henk Jansen en Dick Hoezee. Ja. ja. ja. Uh, jullie uh, zijn al druk bezig met de verbouwing van uh, de krocht. Ja, dat, dat... ja, die is bijna klaar nu. Ja, jullie mogen samen één microfoon deel. Ik zie je, duikt erin, zou ik zeggen. Um, dit wordt de derde wereldpremière. De derde keer, hè? Ja, ja. ja de, derde de, keer. de derde keer. Ja, ja. Ja, is het een eenmalige voorstelling voor jullie uh, uh, vertrekken naar het buitenland? Ja, voor Rio is dit de... Uh... De voor. De voor, ja. ja, ja. En onderweg dan uh, treffen we het ballet. Ja, twaalf... Twaalf dames? Zwaalf dames. dames en die gaan mee naar Rio. Ja. Die gaan mee. Ja, oh, dat leuk. Ja, het wordt in niet, een... De krocht is te klein. En die, die <laughs> kunnen niet in de krocht, maar wel in Rio. Nou, ja. ja, dan uh, zullen wij ons uh, moeten beperken tot uh, uh, niet... twee mannen op het podium, ja. denk ik. Nou, misschien nog een paar meer. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Nee. Um... Maar dat kun jij niet weten of het komt. niet. Nee, nee. <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> ik heb je ook uitgelegd waarom het niet komt. Maar ik ben uh, goed vertegenwoordigd in de zaal. Laat dat wel denk zijn. Het wordt ook stiekem opgenomen, heb ik begrepen. Dus, uh, niet stiekem, nee, ja, nee Het wordt Echt? opgenomen. Het wordt in zijn opgenomen? Ja, het wordt opgenomen. Dus er komt waarschijnlijk ook een videoband van? Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. En te verkrijgen bij de krocht? Nou, dat het wel worden, ja. <laughs> ja nee, dat komt, ja, er wordt een band van. Ja, het, het, het, het blijft leuk en het blijft komisch. Uh, Henk, ga je nog zingen in die, uh, in die voorstelling? Het is de bedoeling om een paar liedjes te doen, ja. Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we. we nog niet echt goed. Maar het is wel de bedoeling om het politisch te doen. Krijg je wel een beetje de ruimte van Dick om, uh, om, om, om te zingen? Nou, nu is het stil, hè? Ja, nu is het stil. Stilte. De stilte. Ja, stilte. Ja, nee, dat, dat, nou, dat, dat klinkt heel raar. Ja, nu... nu, ja, nu, nu is het is jammer heet, dat we geen tv, heet, tv hebben. Nee, dat is Hij gek. probeert de microfoon op te eten, maar nee, dat lukt niet. Dat gek, maar dat wordt heel goed verdeeld met elkaar. Ik denk dat vaak... Ik sta soms alleen op het toneel, ik sta ja. soms alleen op het toneel. En we doen veel dingen samen. Maar je moet elkaar in, wa in de waarde laten. Ja, ja. Anders, dan, uh, dan, dan is het niet zo moeilijk zo'n hele voorstelling in je upje te doen eigenlijk. Maar dat is niet de bedoeling. We maar dat doen, ja. doen jullie ook. Dat ja. doen jullie ook. We doen het samen. We doen het samen. En het is... Uh, ah, nee, dat, dat, dat denken mensen dat ik alles naar me toe trek, Maar dat is echt niet zo. Dat, dat, we doen... Ik vind die het juist leuk denk... oh, ja, nee, nee, nee, dat, nee, dat wil ik. Ik, ik haal even nee, de microfoon waard. aan me toe. Dat wil ik wel gezegd hebben. Het is beslist niet zo dat ik alles naar zich toe. doet. geeft misschien, maar hij geeft. Ja. Hij, ja, ja, hij geeft niet toe. Nee, dat wil ik gewoon gezegd hebben dat hij heel veel uh, ruimte geeft aan anderen. Nou, ik, ik heb, en het leuke is dat hij ook nog wel eens dingen van anderen aanneemt. Dat vind ik ook oh, wel heel oh. erg aardig. Dat, dat, mag ook, dat, mag ook, dat mag ook wel gezegd worden. Dat is hij na, is er, na drie jaar is het eindelijk gelukt dat hij wat van je aanneemt. Dat is vanaf het eerste jaar, anders is het het derde jaar gekomen. Nee, als ik dingen bedenk en Henk zegt, misschien is dit of dat ook wel leuk. Nou, dan zeg ik, uh, nee. <laughs> Kijk, dat bedoel ik. Nee, maar nee, maar die nee, uh, nee. gekheid op, op, op de stok, want het is altijd, altijd leuk. Uh, het schrijven van zo'n zo uh, stuk... Je hebt, je hebt, dit is je derde keer, dus jullie werken uh, steeds meer samen in, uh, in, in zo'n zo groep. Gaat dat hetzelfde of, of nou, dat wordt, het, wordt het anders? Vorig, vorig, nee, het wordt anders. Het vorig jaar. Ja, het wordt heel, dat, zeg maar even dat, heel anders. Ja, nou, het programma is sowieso heel anders. Ja, maar het gaat maar, mij er om samen. We zijn twee eigenlijk, hè? We zijn we twee. En ja, Dus er moet een soort verhaaltje komen. Vorig jaar, denk ik denk we Theo van de Krocht die is ja. ook heel belangrijk. Die. Uh, die zeg, Henk, zou dat en dat en dat. dat leuk zijn? Of zou dit leuk zijn? Dus, uh, ja, dat is uh, heel enthousiast. Ja, ja. <laughs> <laughs> nee, maar dan zegt hij, ja, oké. Okay, schrijf maar op, zegt hij. Dan. <laughs> dus dan maak ik een plan, een idee. Dan gaan we dat met z'n drieën overleggen. Want Theo is er heel belangrijk in, eigenlijk ook. Hij verhuurt de zaal, maar. We, hij doet ook mee. Hij doet in ook Indien. mee, ja, want het is heel oh, belangrijk. Hij doet het geluid en. Uh, ja, ja. Hij zorgt voor levende muziek, hij speelt alles in. Ja. <laughs> hij speelt mee met orgel. En, uh, en dan, dan komen we aan zo'n idee en dan gaan we iets nummers in elkaar zetten. Maar hoe ga je iets, iets samen doen? Dat het, dat het leuk gaat. Wat is dan weer het plan? Wat is dan weer... Ja. Hoe kom je nou? Het eerste jaar hebben we gedaan dat we uitverkoop hielden. Ja, met ja, met, ja. met, met, met, met zo'n winkel ja. hadden we dan. Ja. Ja, dat leuk. Ja. Tweede jaar hadden we de Titanic. Ja, en nu moet je weer wat anders gaan bedenken. Wat is, uh, wat is de leidraad van deze voorstelling? Ja. Je zegt, je hebt die uitverkoop, je hebt die, het uh, nu, die weet, boot. Het is nu, zeg maar, circusachtig. We gaan weer een dagje uit. We gaan weer een dagje oh, uit. Okay. Er gebeuren dit dingen die we niet gepland hebben. En, en, en uh, het leuke is dat we nu uh, in ieder geval... Uh, Sammy erbij hebben, mijn kleindochter die doet mee... Want als je iemand weer erbij hebt die wat dingen aan kan mm -hmm. doen, we hebben zoals altijd ook een paar filmpjes erbij zodat we de tijd hebben om ons te kleden. Maar hoe kom je nou weer naar filmpjes? Hoe, ja, dat dus dat moet je ook weer uitzoeken. goed uitzoeken. Ja, ja. Je moet je mond een beetje dichterbij houden. Nou, ik denk dat jij dat moet en doen, en want, dat dat want dat af en toe <laughs> val je weg. Haal hem even naar je toe die uh, microfoon, want uh, af en toe ja, hoor ik je niet je en denk dat denk komt omdat goed. die. Ja, je bent ook zo groot, hè? Zo ja, enk. Dan praten we, dan we ja, gewoon het, verder het met Henk. komt ook in het programma. <laughs> Henk zit ook in het programma. Ja. In het programma. <laughs> nee, het komt allemaal uit. Het, het ontstaat eigenlijk, ja... ja van is het woord niet. We maar. zijn nu aan het repeteren. En dan zeggen we, Henk, misschien is dat wel leuk. We moeten een ander muziekje hebben. Dat klopt niet. Dus gaandeweg uh, uh, ontstaat, ontstaat het nog steeds. En je dus verandert ook nog steeds. Tot de laatste dag. Ja, en wat er nu ook is. Kijk, de krocht wordt heel veel verhuurd. Ja. Dus we kunnen niet al door in die krocht. terecht. Nee, het is heel druk, hè? Ontzettend ja. veel, ontzettend veel. Nee, ook ook Gerrie, graag in de microfoon. Oh, sorry. <laughs> ja, dat is het okay, dat ja, nee, ding wat voor je ja, hangt. Zo. Ja, nee, ja, precies. We kunnen er niet altijd bij. Nee, nee, nee, we hebben nee. nog veel spulletjes. Dus ja, dan kan... nee, wel, van de week was er een, een, een schooltoneelstelling uh, ja, geloof ik. Zo. Ja, dus, uh, dan, twee, dan moet jij ja, ja, gewoon stoppen. Even. Ja, dan moet je stoppen. Ja. Vandaag is vanaf het. Is de, ja, tocodrama, tocodrama is er vanavond. De tocodrama. Ja. Ja. Ja, is morgen, morgen een uitvoering van Tocodrama. Dus je zit er nu ook drie dagen in. Dus ze kunnen weer niet repeteren. Dus vanaf maandag kunnen we erin. Tot en met zaterdagavond. Ja, dan heb je dat de hele Alleen week. woensdagmiddag weer niet, hoor. dan is het ballet. En kun je niet... Uh... Maar die kun je toch ja. ook opnemen in je programma? Ja. Hè? Ja, ja, ja. En maar, maar kunnen jullie ook gewoon thuis uh, repeteren? Nee. Of dat kan niet, niet hè? Dat werkt niet, hè? Je de spullen nodig, die ja. staan weer in de krocht allemaal. Ja. Dat, dat dus uh, als ik het zo beluister... en je wil dat natuurlijk uh, voor jezelf goed in je kop hebben zitten... dan moet je dus ook repeteren met al die spullen. Dus het is even neerzetten en opruimen. Ja. ja, en dan zeggen we... we hebben een paar, paar acts, een paar nummers... En dan zegt Theo bijvoorbeeld, want die zit best gelijk. Mee. Zullen we dat dan even doen? zegt Theo, dat heeft geen zin, want het zijn allemaal grappen. Die kun je niet repeteren als er geen publiek bij is. Weet niet, ja, je de reacties zien dan. Ja, dat, ja. Dat, als je grappige dingen wil doen, dan heb je iemand nodig. Dan ja. dat, dat, dat... Grappige dingen kun je niet repeteren. Dan moet je proefpubliek hebben. Nou ja, ja. Dus je zou een ja. keer een ja. proefvoorstel hebben. Ja. Ja. Ja. Het gekke is, als we, stel je voor, het is zaterdagavond vol, dat is het ook. En dat het zoveel mensen zeggen, we willen toch nog komen. Dat we zeggen, we doen nog een voorstelling. Maar basically ja. is het. Alleen de ja, ja, ja, ja, ja. ja, Maar we hebben twee jaar terug... het was zo druk, hebben we nog ja. een voorstelling gegeven. Ja. Ja. En die, toen wisten we het allemaal al. Heb je, heb je toen nog... Uh, veel veranderd? Van nou... De... nou wat, ja, eindelijk wel. Ja? Want ja. het bleek dat dezelfde mensen weer kwamen. Hoe <lacht> <lacht> heb een andere voorstelling nemen? Nou, toen hebben we een paar andere nummers erbij gedaan. Ja. En wat was het maar, commentaar dan? Het was toch weer anders. Ja, we hebben al veel gezien... Ja, dat, dat wist je. Maar nou, we hebben toch weer andere dingen. Zoals Klaas Koper een met, een, met, met een cactus, met een plant, met ballonnen kapot zien. En de, op de avond zelf, na de voorstelling, waren we allemaal bij Theo voor. En ik kijk op het toneel, liep Klaas daar. Oh, even kijken hoe dit werkt. Ja, oh, ja. ja, ja en, en, en toen deden we de tweede keer, Klaas was er ook weer. Ik weet idee. Ik weet hoe het werkt. Ja. Ja. Uh, op twee plaatsen na is het uh, uh, voor de negentien al uitverkocht, heb ik ja, begrepen. Nee, dus, uh, niet meer. maar met, uh, <laughs> nou weet je wat altijd lastig is? Maar mensen er zijn een stuk of dertig die hebben gereserveerd. Hij praat vindt... nog iets dichter bij die microfoon, want je valt af en toe gewoon weg. Dat is uh, oh, ja, dus een zachte inborst. Ja. Ja. Nou, ja, die zien we dan zaterdag wel. Ben jij niet? Nee. Als ze een man of dertig hebben gereserveerd, ja. En je weet niet of die wel of niet komen. Dus die kaarten liggen daar tot zaterdag achter. En dan uh, dan komen ze wel of komen ze niet. Dat is altijd... En dat is omdat wij dan een beetje amateur zijn op dat gebied. Zullen zullen we... en ja, ja, dat ze zullen komen. Maar is... ze komen wel. Ja, nou ja, we zouden het wel op prijs stellen. Als degenen die nu al gereserveerd hebben en dit horen... Nu even een kaartje komen op halen. Proberen om ze op te halen in de krocht. Dan krijgen we misschien een beter uitzoek. Want Als we mensen teleur moeten stellen... Ja, dat ja. we dan die kaarten wel over hebben. We hebben nog wel een paar kaarten. Dus u kunt nog bij de krocht er even voor kaarten. Maar de mensen die gereserveerd hebben... zouden we wel fijn vinden als die ze vast op kunnen halen... als ze in de mogelijkheid zijn. Dan staan die in ieder geval weg. Dan hebben wij een beter overzicht van wat er ja. nog over is. Ja, en dan, uh, En een ja. reden moeten ze opgeven. geven. Dus als je waarom je niet komt. Waarom je niet komt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nou, ik zou zeggen, ga met je uh, gereserveerde kaart. Uh, die moet je dus nu al ophalen bij ja, de krocht. Dat kan, gaan en, gaan. Uh, als ja, kan en heel graag. Je ziet nu ook steeds mensen zitten voor de deur. Kunnen we wel wat kopen, maar ja, dan... Nee, dat is het. Als de mensen niet opkomen, dan haal je tien stoelen, waar je met tien andere tien mensen heel gelukkig ja, mee had. Ja, ja, ja. ja, dus nee, maar ga je gereserveerde kaart ophalen. Op. en dat komt vast wel goed. En ik denk ook van. nog wel dat er een tweede voorstelling komt. Ik hoop het. Dat, dat dan je kunnen, wij dan dan kunnen wij er naartoe. We kunnen wij ja. er naartoe. Ja. Ja, nou, zeg, het iedere dag even om. Er komt nog een voorstelling ja. voor de hebbers. <laughs> Internationaal. Wij uh, moeten afsluiten, want we moeten een klein stukje agenda doen. Ik dank jullie ontzettend voor uh, de uitleg die er toch wel uitgekomen is. En ik wens jullie heel veel succes ja, veel in succes. Zandvoort ja, met ja, alle job. Ja, uh, in ja. de Krocht op 19 november. En nee, daarna jullie veel succes in. Maar wij hebben het goed opgeven, Daarom, Aanvang 8 uur precies. Niet uur. Niet tien over acht, uur precies beginnen. Ik uh, laat dit klokken, heren, dankjewel. dank u wel. Oké. Okay.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 Doen. Um, morgen is er nog de expositie Hedendaags Realisme in het Zandvoorts Museum. Um, op 13 november morgen ja, is de intocht van Sinterklaas. Hè, om ja, 12 die uur komt met de boot. op het strand met de boot. KNRM, opstappers. 13 november, Drama speelt echtbrekers. Dat is in ja. voorstellen in de krocht. En die ja. begint vandaag om 3 uh, uur. Entree ja. is 5 euro. En dan slaan we even over, en dan gaan we al naar 19 november. Dan is er Zandvoort 500, afsluiting van het Autosportseizoen 2016. De 20e is er weer jazz in Zandvoort met Jan Wessels in Theater de Krocht. En de aanvang is 3 uh, uur en de entree is 15 euro. Ja, en ook 20 november: classic concert met Symfonie Haarlem in Protestantse Kerk. <coughs> aanvang 3 uur, entree 5 euro. Dan wordt er gegeten in het rondje Zandvoort Culinair. En dat is van 12 tot 5 in acht horecagelegenheden. Ja. Op de 20 twintigste. De kaartje kan je kopen voor 49,50 euro. Bij de deelnemende zaken en bij de VVV. En je komt helemaal rond en gelukkig thuis. Ik denk het ook, ja. Hebben we nog tijd, Roy? Nou, ik denk dat wij uh, al redelijk we weer uitgaan. Dus ik uh, bedank iedereen die meegedaan heeft aan deze uh, uitzending. En ik wens jullie een plek weekend.